In verschillende AZC's zijn al protesten geweest. De Verenigde Naties hebben het politiegeweld in de Amerikaanse stad Portland veroordeeld. Er zijn al weken Black Lives Matter-protesten in de stad. Daarom heeft president Trump er federale agent op afgestuurd... tegen de zin van de lokale autoriteiten. Elke dag zijn er harde confrontaties. Ook verbood een federale rechter vandaag de politie... om nog langer geweld te gebruiken tegen journalisten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een onderzoek aangekondigd. Duitsland en Frankrijk verscherpen de maatregelen voor mensen die terugkeren uit de risicolanden. In Duitsland moeten zij zich op de luchthaven verplicht laten testen. Ze mogen er ook voor kiezen om twee weken in quarantaine te gaan. De minister van Volksgezondheid van Berlijn zegt dat iedereen die geen negatief testresultaat kan laten zien... hoe dan ook twee weken binnen moet blijven. Ook in Frankrijk moeten mensen die terugkeren uit risicolanden zich verplicht laten testen op het vliegveld. Het gaat onder meer om de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Brazilië. De Tweede Kamer komt half augustus terug van recess voor een debat over het coronavirus. SP, PvdA en GroenLinks wilden de komende week al een spoeddebat met minister De Jonge. Maar daar is geen meerderheid voor. Het debat staat nu gepland op 12 augustus. Het RIVM meldde deze week een flinke stijging van het aantal besmettingen. Het aantal verdubbelde bijna van 534 naar 987. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen bewolkt en vooral in het noordwesten kans op regen. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 What's up, soccer? Voor 106.9 FM. Ha Stop